1 uur. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Premier Rutte vindt dat VVD en PvdA wel degelijk een gezamenlijke visie hebben. In het Kamerdebat over de regeringsverklaring verweten veel partijen hem dat de partijen zoveel verkiezingsbeloftes hebben uitgeruild dat het ontbreekt aan visie. Volgens Rutte denken VVD en PvdA over veel dingen anders, maar zijn de partijen het eens over het uitgangspunt dat de begroting op orde moet komen en dat dat fatsoenlijk moet gebeuren. Rutte zei verder dat hij wil proberen zoveel mogelijk draagvlak voor de maatregelen van het kabinet te krijgen in de Tweede Kamer. De rechtbank heeft een man uit Amsterdam tot vijf en een half jaar cel veroordeeld voor betrokkenheid bij een overval op een juwelier in Nijmegen. De man hielp mee met de voorbereidingen en bestuurde de vluchtscooter. De Amsterdammer was de enige verdachte in de zaak omdat de twee overvallers nooit zijn opgepakt. De juwelier liep bij de overvallen dwarslesie op en zit sindsdien in een rolstoel. De gemeente Amsterdam wil overlast in de stad aanpakken met mobiele camera's. Kleine overtredingen, zoals het te vroeg buiten zetten van huisvuil... en voetballen op plekken waar dat niet mag, moeten op die manier worden tegengegaan. Tot nu toe werden hiervoor alleen camera's gebruikt die vast aan de muur zitten. En vaak was de overlast verdwenen zodra de camera's werden opgehangen. Huisartsen gaan vanaf vandaag duizenden mensen opsporen die de longziekte COPD hebben... In Nederland is van ongeveer 320.000 mensen bekend dat ze de ziekte hebben, maar naar schatting heeft nog eens zo'n grote groep de ziekte onder de leden zonder het zelf te weten, omdat ze geen klachten hebben. Deze mensen moeten snel worden opgespoord, omdat bij COPD de longen onherstelbaar beschadigd raken. Het weer op steeds meer plaatsen, breekt de zon door. Alleen in de noordelijke provincies blijft het lang bewolkt. Het wordt vanmiddag zo'n 11 graden. Morgen is het grijs en mistig met in de middag lokaal wat zon. En het wordt dan maximaal 4 tot 8 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A12 tussen Utrecht en Venendaal En op de A17 tussen Moordijk en Roosendaal. Tot zover de verkeersinformatie.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 Van de nozen en de non, van de nozen en de non. Die kennen we. Ik geef de microfoon aan Marcel van Dam. Ei, in het voorjaar ontmoeten ze elkaar. Ze kijken elkaar aan. En toen was de liefde daar. Ja, toen was de liefde daar. En dan moet u mij niet gaan vertellen dat die liefde er niet was, want die was er wel. Het st, st, is de liefde. Tijdelijk althans, de non vergat haar plichten. En zelfs haar krant ze vergat haar rozekrans. Nou, dan is er wat aan de hand hoor. Onder protest geef ik de microfoon aan dokter Anders Hansjanbaat. Spaar me je protesten, Tijn. ik ben al een hard tijdje dood. Met zijn zonnebril en zijn nauwe pantalon verwekte onze nozem de hartstocht van de non. Ja, de hartstocht van de non. Landgenoot, het is toch gewoon absurd dat een blanke non in haar eigen vaderland niet eens rustig over straat kan, omdat er gelijk een zwarte nozem op trap? Dat staat niet in de tekst, maar dat weet ik bijna wel zeker. Ik geef de microfoon. Antiek advocaat. Weinig succesvolle bondschap. Het is wel te begrijpen, in principe. Je toch elke dag? Nozen was verloren. Toen die in haar ogen zag. Toen hij in. Ogen zag. Nou, dat viel er reuze mee. Dat is een stuk korter dan ik gedacht had. Nou, de volgende is helemaal van Veen. Ik denk wel dat het een goede wissel is in dit geval. helemaal van Veen, ik nee, het. Ze liepen in de plantsoen, in de brillen en de zon. Een honderdduizend kussen kreeg de nozen van de dom. Kreeg de nozen van de dom, Willem Otmans. Een zekere juffrouw Jans sloeg en gade door de ruit. Ze wist niet wat ze zag en haar ogen puilden uit, ja, yeah, her oh uit, Want het zijn schorken, hoor, als je ze alleen laat. Ja. Ik ben er zelf trouwens ook niet meer. Ik ga er niets van. Pas als je er niet meer bent, gaat ze je werk appreciëren. Zo is het. Nou, ik vind het reuze exciting. Maar ik geef de microfoon aan Paul van Vliet. Leuke man trouwens. Een zekere heer Pieterman keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non-dokter Anders Pijlen. Uh, lieve de liefde, Pieterman, galant. Maar juffrouw Jansen, die belde naar de krant. Ja, die belde naar de krant. Uh, Bert uit uh, Sismstraat. Maar daar dachten ieder... Laat ze het maar ze belde naar de kapelaan en verklikte daar de nom. Ze verklikte daar de nom. Nou jij, Ernie, Ernie moet ook even, ja, maar niet alleen, he, helemaal alleen nog knappen Ernie, jij moet ook knapperen. voor. zee de kappelen, dat zweert is de Zo hoog ik terug die bepen, beduvelt heen de kerk. Dankzij juffrouw Janssen aan de kapelaan... ...maakte de plezier. ...dat is een modulatie... ...ze zijn omhoog gegaan, met uw muziek... ...is dat waar? Joop, halve toon omhoog... ...ja, dat is voor mij al te veel... ...ik heb een brief gekregen... En daar stond een Anton, zou zei een coupletje willen komen zingen. Voor de wereld die dan doordraait. En dan gaan ze niet omhoog. En nog heb je niet gezongen, of ze gaan wel omhoog. We proberen het nog een keer. En dan inzetten. Ja, heel goed. Dankzij juffrouw Janssen en de kapelaan... maakte de politie er een einde aan. Ja, er kwam een eind aan, toon hermaat. Zeg, want ze liepen namelijk, hè, zomaar op het gras, hè. En de politie zei dat dat verboden was. Hè. Dat het gras verboden was, hè. Dat zei. Want hij dacht nog dat het niet verboden was. Hè. Je zit er wel op te lachen, mevrouw, hè. Maar dit. Ja, dat is gek, want dan moeten we straks die stoel weer schoonvegen. Hè. Maar het is echt gebeurd, zeg. Maar hoe gaat dat? Ja, je loopt dan met je non. Hè. En je ziet een bordje in de vet en je denkt, verrek, wat zou er op dat bordje staan, zeg. Hè, dus, dus die non zegt, joh, loop er naartoe. En precies als je bij dat bordje staat, hè, dan staat er een agent achter je. Ik heb het zelf ook gehad, ja. Ik geloof het misschien niet, maar het is echt waar, zeg. Ik zag ook een bordje, ik denk, wat staat erop? Dus ik schaats er naartoe. Wak. Ja, het is echt gebeurd. Het ja. is allemaal gekkigheid, mensen. Er komt nou een meneer uit, uit Eindhoven. Hè? En die en, en, moet u een beetje aardig voor zijn, want die heeft een hele zware avond gehad. Hè? Nou, zet hem op, Harina. Nou. De non aan de nozem. Die zitten op de bon. Een schok, twee de Je De nu en de, de non. Ja, de zee. en de non. Nou, is goed of niet? Is goed, hè? Zet hem nog met een maniertje erbij, ook eens. Is veel met mee Willem van Hanes even. Nou, zet hem op, Willem. Maak eens even een poepje ruiken, jongen. Kom op. Niet om het een of ander, maar in wezen, omdat het dus niet komt. Eindigde de liefde van de go, zet en de nom. Van de go, Zit en de nom. Ja, nou, ik vind er zelf geen kloot aan, is zo dat je zes bij me wel. De muizenwinkel mag zelf het laatste couplet doen, godverdimmen. Geen mij maar Joe Kokert, Ik heb er nooit meer aan meedoen, is je flauwe Maar Met de opbrengst ga geloof ik naar een goed doel. Nou, kom maar, Muizenwinkel, de laatste couplet. Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk, uitstekend, figuurlijk, zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.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 She leaned and whispered in my ear Cuddling more and driving slow With no particular place to go Place to go. So we parked way out on the Kokomo. The night was young and the moon was cold. So we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Riding along in my calaboose. Still trying to get her belt to loose.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 Ja, dan zijn we weer na het nieuws en het weer. Ja. Van uh, 1 uur, dames en heren. En we gaan gewoon weer door. Het is... Prachtig weer buiten, dat kunt u wel zien. De zon schijnt volop. En, nou ja, wij zitten binnen, ik had eigenlijk liever langs het strand gegaan. Maar ja, we hebben geen draagbare microfoon. Anders nou, gingen we naar het strand. Gingen we, gingen we vanaf het strand presenteren. Dat is misschien ook wel leuk. Ja, bijvoorbeeld. Mag het. Ja, bijvoorbeeld. Maar ja, dat kan niet, helaas. Nee. Goed. Uh, u hoorde Erik van Muiswinkel Een uh, live optreden wat hij ooit is gedaan heeft in de wereld draait door. Uh, de de non uh, van Cornelis Vreeswijk natuurlijk. Maar dan uh, door hem uitgevoerd met allerlei toch wel hele aardige imitaties. Mag je wel. Uh, alle mensen die op dat moment natuurlijk een beetje in de belangstelling stonden en zo. Um, daarna Chuck Berry, zijn comeback single. Want hij had natuurlijk in de rock'n'roll tijd al gedaan, toen is hij een tijdje eruit geweest. En toen kwam hij terug met dit prachtige werkje. No particular place to go. En nu weer een nieuwe plaat. Want we draaien ze rijp en groen, zoals dat heet. Door nou toch? Nee, ik zal zo. Oh ja. Oké, okay, maakt niet uit. Uh, Raccoon, dames en heren. Um, een prachtige band uit Nederland natuurlijk. En die hebben een uh, Nederlandstalige plaat gemaakt. De, de, ze komt voor in de film Alles is Familie. En het liedje dat heet Oceaan. Er is verrekt te veel te zeggen...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 Alleen van mij. Prachtige plaat van Raccoon. Het komt uit de film Alles is Familie. Uh, de opvolger van, uh, van Alles is Liefde. Uh, met onder andere Caries van Houten daarin. En het is, uh, dat is gewoon een heel mooi liedje, Maar... Uh, de zanger van de Koen heeft al gezegd, uh, eens, maar niet weer. Dus de volgende keer zitten ze, ze gewoon weer in het Engels. Maar nu hadden ze in ieder geval even een mooie plaat in, uh, in het Nederlands. Prachtig mooi. Cliff Richard. Ja. Power to all our friends. To the music that never ends. To the people we want to be. Baby,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 We'll I'm Rock and roll Made my life so sweet And to the girls I knew before And those I've yet to Cliff Richard was dat. Uh, en het nummer, dat heet Power to All Our Friends. Nou ja, oké, okay, laat maar dan. Oké, okay, prima, ja. Nou, zullen we de Stones er maar eens ingooien? Wel, ja, we zijn ernaar toch? We zijn er toch niet? Doom and Doom! single. Uh, en yeah. ja, we gaan uh, nog even door met uh, wat actueels. Hoop ik. Als het allemaal werkt. Dat het allemaal werkt natuurlijk. Dit huh? okay. is Carly Rae Jepsen. Nummer twee in de Euro Breakdown. I don't heet. This uh, Kiss. She's... Ik moet ik vond de vorige komie, maybe vond ik leuker. Maar oké, okay, het staat uh, gewoon weer in de, in de euro-breakdown. volgens George uh, zelf de meest onbetrouwbare hitbreak <laughs> die er bestaat. Uh, maar goed, het maakt niet uit. Elke vrijdagmiddag wordt hij uitgezonden van 3 uh, van tot 5. Uh, tot en dat is altijd de moeite waard. Gewoon leuk om te luisteren en dan weet je weer een beetje wat de actuele hits zijn. Ja, jawel. Um, hierna, uh, dames en heren, gaan we naar onze razende reporter. Maar eerst nog even dit.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 maar ma bouche, mais jamais sur mon Enkele woorden, maar nog een keer. Enkele woorden, maar nog een parole. Parole woorden, Parole et parole Parole, parole, parole. Kut je bellen. Parole, parole, parole. Kut je bellen. Parole, parole, parole, parole. Enkele parole. Kut je zeeman. Ja, ja. In Nederland kennen we dat liedje onder de titel Gebabbel. Uh, oh. daar werd uh, onder andere, of het is uh, op zijn mooist gedaan natuurlijk, door uh, Lisbeth List en uh, Ramses Shaffi. Uh, Paul de Leeuw heeft zich er ook een keer aan vergrepen. Maar uh, die man die moet gewoon eigenlijk verboden worden om te zingen. Um, voor de rest, uh, nou, dit was in ieder geval uh, Dadida samen met Alain Delon. En uh, dan denkt u natuurlijk, waarom gaat hij, uh, gaan ze ineens op de Franse toeren? Uh? Nou, dat komt natuurlijk omdat onze razende reporter hier. Uh, Job van Izde, die hebben ze hier. Die heeft iets over, uh, over wijn, geloof ik, of zo, uh, weet ik veel. Ja. Dus uh, vandaar dat wij uh, even op de, op de Franse Tour gingen. Hè? Ja, de Franse Tour, ja. de Franse slag ook. Razende reporter, Joop Van es, junior. Jopie! Ja, Abon Rutte! Abon yeah, Rutte! Super! Ah, very good! Bon, bon, bon, bon. <laughs> ja, mooie muziek trouwens, hè, Dalida? <laughs> ja, mooi, hè? Ja. Ja, ja, echt wel. Ja, ik mooi, weet ja, ze man. wel uit te kiezen. Ja, ja echt wel. Ja. Dat, ja. dat is echt complimenten die je ervoor houdt, maar uh. dat heb ik wel vaker gezegd. Ja, wat gaan we doen? Oké, okay. en morgen. Uh, als, je, als je weet dat het morgen de derde donderdag van uh, november is... Ja, dat weet ik. Yeah. Dan weet je ook dat het de jaarlijkse deblokkage... ofwel het vrijgeven van de Primeur, uh, is. En dat betekent dat uh, vanaf morgen uh, de, uh, de nieuwe jonge wijn van het uh, laatste seizoen... dus van het nieuwe seizoen, uh, morgen vrijgegeven mag worden. En dat is uh, vaak de uh, uh, gelegenheid om een, een klein feestje te bouwen... ...of de wijn dat waard is, is een tweede. Dat is altijd afwachten. Uh, want uh, ja, je, je weet niet hoe die smaakt. Het hele jonge wijn die is nog, uh, nog geen zes weken geleden geplukt. Die druiven dan tenminste. Ja. En uh, dan, uh, ja, dan moet je maar afwachten of er veel tannine in zit... ...of dat soort spullen allemaal. Ja. Uh, uh, mij is het niet vergeven, maar dat is weer wat anders. Maar er zijn heel veel mensen die vinden het heel lekker fruitig en dat soort dingen. Ja. En uh, Café Neuf in de Halperstraat... Ja, ...die uh, haalt altijd met gepaste hier die wijn binnen en uh, laten de gasten daarvan genieten. En dat gebeurt komende zaterdag, dus bij Café Neuf, ja. uh, in, de, in de Halterstraat. En ja. uh, dat, dat is ook gelegenheid om er meteen uh, een beetje muziek erbij te maken... want jouw collega Kees Koek uit Wijk aan Zee... die komt met uh, Different Koek uh, naar uh, Zandvoort toe om dat feestje op te luisteren. En tevens hebben uh, de expertanten van, uh, van Nuf, Café Neuf... Uh, de, de nieuwe wildkaart dan, uh, uh, zoals dat in de factoremeet, erin zit. Yeah. En uh, dat is ook een gelegenheid natuurlijk om een klein feestje te bouwen. We uh, hebben een speciaal menu gemaakt. Uh, Vraag me niet hoeveel het kost, want dat heb ik niet kunnen vinden. Maar een speciaal wildmenu is er. En dan de gelegenheid uh, met, met die different cook. Dat, ja, dat wordt een, een, een, een hele leuke avond, zaterdag in dit de... yeah. uh, Nog iets heel anders. Uh, je, je bent waarschijnlijk wel bekend met het fenomeen uh, nieuwjaarsduik. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik kijk elk jaar met bewondering naar die idioten die uh, bij die temperaturen een uh, 10 graden zee induiken en uh, ja, ja. vervolgens drie dagen van de leg zijn omdat ze verkouden zijn en dan wel griep hebben of zoiets. Ja, ik, uh, ik, uh, ik ken dat, ja. Ik ken ja, dat. ja je, je, je kijkt er dus met bewondering naar, ja. nou dat doe ik ook, ik ben er nog nooit in geweest op 1 januari. Uh, ik ga er zo nog niet eens zien. Wat <lacht> slaat dan op 1 januari? Maar goed, dat zit er dus weer aan te komen. Ja. Uh, vorig jaar was het een dermate groot succes. Er waren 2800 duikers. Dat is voor Zandvoort heel erg veel. Ja. Het, het, het komt natuurlijk niet in de buurt van, van Scheveningen. Maar Zandvoort heeft wel de oudste nieuwjaarsduik. Het is ja. in Zandvoort ooit begonnen. Uh, een stelletje uh, zwemmers van een, een vereniging in Haarlem. Die uh, hebben dat als eerste gedaan ooit. Een jaar later kregen zij op straffen van uitsluiting van de Koninklijke Nederlandse Zwemmersbond... ...dat ze het niet meer mochten doen. Nou, dat is natuurlijk te gek van woorden. Ja. Dat hebben ze dat één jaar niet gedaan en daarna zijn ze gewoon lekker verder gegaan... ...en het is nu de 53ste keer... ...volgens mij, het kan ja. ook 54 zijn, maar dat weet ik ja. niet zeker... ...dat het weer georganiseerd gaat worden. Ja. Ja. Maar, je moet je er wel voor inschrijven, want op een gegeven moment zegt die... Uh, organisatie: jongens, dit wordt er te veel... ...en dan mag je niet meer meedoen. Ja, nee, want dan is nou, het niet klaar, maar er ja, zit veiligheid ook niet meer te controleren hè? Ja, natuurlijk. Ja, uiteraard. Nou is er niemand die jou tegenhoudt om vijf meter verder die zee in te duiken. Dat, dat kan ook niet natuurlijk. Nee. Maar goed, laten we het veilig houden en laten we gewoon ons inschrijven. En dan tenminste degenen die dat willen. Ja, ik en, niet uh, hoor. <laughs> nee, nee, nee, ja, misschien Angela, wie zal het zeggen? Hè? Misschien heen, man! Die, die, die, die, die, die heeft het al koud als dus de durf van de koelkast openstaan. Kom. Ja, goed. Maar, um, oké, okay. de, de, de luisteraars die dat wel willen, die kunnen dat doen op www.nieuwjuistduikzandvoort.nl. Daar is een formuliertje, dat kan je dan invullen. En dan komt het allemaal dik in orde. En dat is dan Nieuwjuistduik. Nou, een jaarsduik vind ik prima, maar dan uh, ergens in een, uh, in, een, in een zee of oceaan waar het warm is. Ja, waar het ja, ja, water zo'n ja. zo, zo 22 graden is, inderdaad. Ja, ik, we weten er wel een paar te noemen, natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Uh, uh, Zandvoort was dus de eerste in Nederland en uh, laten we die, die traditie lekker hoog houden hier in Zandvoort. Ja. Dat, we, dat we dat blijven organiseren, zo is denk dat. ik, toch? Heel mooi. Dus aanstaande zaterdag, Beaujolais Primeur. En uh, nou ja, uh, je kunt je ja, dus vanaf uh, nu inschrijven voor de nieuwe Westduik. Even één ja. even, even dingetje nog. Kees Koek, die treedt vanaf 9 uur op. Maar je bent natuurlijk van harte uitgenodigd om eerder te komen... ...om van een glas Beaujolais Primeur, of zoals Nee, in ja, Frankrijk nou, hij heeft, kom niet, hoor. Beaujolais Nouveau te, te nuttigen. Ik, nee, dat ik, weet ik. Jij bent ik, een echte bierdrinker. Ik kom niet. Nou, uh, moet je werken? He? Moet je werken? Ja, ik moet werken. Ja, jammer, hè. Het gaat zo mooi kunnen zijn. Oh, ik vind het wel leuk, hè? Ja. Oké, okay, Joop. Nou, we zien je waarschijnlijk vrijdag weer. En, uh, nou, in uh, ieder geval spreken. spreken, ja. ja spreken. Dat sowieso. Ja, oké. Okay. We spreken je oh. vrijdag weer met nog meer mensen. Okay. Oké, uh, mooie uitzending verder. Ja, dankjewel. Dankjewel. Hoi, dag, Jo. Uh, Delirious, een uh, prachtige plaat. Het is die Here I Am. Jawel, uh, de wereld uh, is uh, vol van uh, Wonder Direction, een boyband. En uh, dat is, uh, binnen de korte tijd is dat een uh, grote uh, uh, ja, hit geworden, mag je wel zeggen. Hier zijn ze met Live While We Are Young. Hey girl, I'm waiting on you. I'm waiting on you, come on and let me sneak you out And have a celebration, a celebration The music up the windows down Fiction. En uh, dat uh, was gedieerd. Uh, live while we De are young. De dijk. Ik heb nooit een vak geleerd. Ik kijk niet uit mijn toppen. En mijn hand is dan verkeerd. Was het niet van plan Ik ben ergens goed voor. Nou, je zal het maar van jezelf zeggen, nietwaar? Ik ben ergens goed voor. De Dijk. Ja, prachtig liedje. En dit is uh, Mumford, en Mumford and Sons. Mumford Sons. Feel heavy into your arms These days of darkness Which we've Wish we'd known Will blow away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 heb liggen, dan klik je precies op de verkeerde muis. Nou, we hebben geen tijd meer om een hele platen te draaien, want dat is alweer voorbij. Helaas, helaas. We gaan eruit, uh, voor met wat de lunch betreft. En aan de andere kant van twee uur uh, gaan we weer vrolijk verder. Maar dan met de vinyljaren, dus de cd-spelers gaan uit en de gramofoons gaan aan. Dus... Uh, Bedankt voor het luisteren naar dit programma en ik hoop dat u ook luistert naar het volgende. Tot zo. Ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de eter op 106.9. Straks meer. ZFM.